Plus. Wat je ook doet, stop ermee. Zometeen de 40 heetste dance in de wereld. En de klok is toch. 58 nieuws. Duizenden Israëliërs hebben Jeruzalem bereikt na een mars voor de gijzelaars in Gaza. Ze hebben vier dagen gelopen en gaan straks naar de ambtswoning van premier Netanyahu. Er zouden nog 134 gijzelaars vastzitten en er wordt onderhandeld over hun vrijlating. Morgen gaan die onderhandelingen waarschijnlijk weer verder. In de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker zeven doden gevallen... toen Rusland een flat beschoot met een drone. Onder de slachtoffers zijn een moeder en haar baby en een kind van twee. Andere bewoners raakten gewond of liggen nog onder het puin. President Zelensky noemt het Russische terreur tegen onschuldige burgers. In een huis in de buurt van Apeldoorn heeft de politie tientallen exotische slangen en duizend hennepplanten gevonden, meldt Omroep Gelderland. Er zijn twee mensen opgepakt en ook zijn er sieraden, een motor en contant geld in beslag genomen. De stroom voor de hennepkwekerij was illegaal en gevaarlijk aangesloten. Max Verstappen heeft nauwelijks woorden voor zijn eerste overwinning... van het nieuwe seizoen van de Formule 1. Dit is ongelooflijk, het ging nog beter dan verwacht, zei hij na afloop. Het was business as usual voor Max in Bahrein. Hij kwam goed door de eerste bocht en zette de rest daarna op grote achterstand. In het zuiden en westen kan wat regen vallen... en het koelt af naar een graad of zes vannacht. Morgen hetzelfde beeld als vandaag, maar dan ietsje Met de 40 allerheetste dancits ter wereld. Wessel vanavond gezellig samen met Julia. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Jouw hit, jouw hit. Jouw 5, 3, en vorige week was dit de top drie. Radio 5, 3. Radio 538, number 3. Koens en David Guetta pakten het bron. Number 2. Dimitri, Mike en Chesto stonden op plek 2. Ook en Bibi pakt het goud. Maar wat is er gebeurd? De wereld heeft een nieuwe nummer 1 dance hit. Wie heeft die troon gepakt? Je weet alles en mist niets. Als je blijft luisteren naar de lijst met de 40 heetste dance hits ter wereld. Welkom bij de Global Dance Chart. We trappen af met Hellmates, Nu op plek 40. You've got to show me love oh, I need you to show me You've got to show me The global dance show will wrestle one deeper Set my heart on fire Pour gasoline all over my desire When I go up in flames I'm burning bright I'll tell you it's too late to apologize You burned that bridge a million times A million tried to play with fire Every time we touch my fingers burn I just want that love Once we feel the flame, we'll never die. You burn the bridge a million times, million tries. Pay, Every time we touch my fingers, burn. I just want that love. Van 16 naar 38, en dan even terug naar precies een jaar geleden. Be in bedoel, Stijn John sammelt een Hela meer dan 100 miljoen streams verder. En een opvolger is Hagel Nieuw in de 50e Dance Jart Shiver. Binnen op 37. Tonight. Start met gast-DJ Julia en de grootste dans op aarde. Met zometeen engelen bestaan, het is bewezen. Eerst Two Colors en Cynical op plek 32. tegenop geen grapje, dat betekent het echt. Engel Sira met de Unidas op 30. En we blijven in het religieuze hoekje. Met de 1 na hoogste binnenkomer. Die is van de Bless Madonna. Nieuw in de 5 Global Dance Chart met Happier. Op nummer 29. Vijf plekken omhoog naar 24. Stand in. 22, I'm in Paris, baby, got a stripper's tits in my face, uh-huh, roll up in a blend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 van Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dancefloor omhoog naar plekje 21. En blijf erbij, zometeen hier de 20 allerheetste dancehits ter wereld. En de hoogste binnenkomer heb je nog te goed. Dus wat je snode plannen ook zijn, blijf bij 538. Binnen 5, 3, 8 tellen, de 20 heetste dancehits op aarde... in de Global Dance Chart. 538 Nieuws. De uitvaart van rapper Biggie Dagu is rustig verlopen. Er was veel politie op de been, maar die hoefde niet in te grijpen. Er waren honderden mensen bij de uitvaart in Amsterdam... maar er was ook veel belangstelling online. Zo'n 27.000 mensen keken mee via een livestream. De rapper werd vorig weekend doodgeschoten. Ook grote drukte in het Groningse Winsum... waar afscheid genomen werd van de 17-jarige Jet... Ze werd vorige maand doodgestoken. Het hele dorp was uitgelopen. Er stonden duizenden mensen langs de kant van de weg... toen de kist op een koets voorbij kwam. Alle winkels waren dicht. Er werd niet gesport en de vlaggen hingen half stok. In het zuidwesten van IJsland worden weer mensen geëvacueerd... omdat gevreesd wordt voor een nieuwe vulkaanuitbarsting. Er is ook kans op aardbeving in het gebied... waar een vissersdorp al was verlaten. Dat werd bij een eerdere uitbarsting zwaar getroffen... Ook is een kuuroord in de buurt uit voorzorg gesloten. De Belgische wielrenster Lotte Kopecki en Tadej Pogacar uit Slovenië... hebben de Strade Bianchi in Italië gewonnen. Demi Vollering werd vorig jaar eerste, maar eindigde nu op de derde plek. En Mathieu van der Poel deed dit jaar niet mee. Hij won de wielerkoers drie jaar geleden. Af en toe regen in het zuidwesten bij minimaal 6 graden vannacht. Morgen ook regen in het zuidwesten en zonnig in het oosten bij maximaal 16 graden. Van en gast DJ Julia, zaterdagavond om 8 uur geweest. Dit zijn ze, de 20 allerheetste Dancids ter wereld. Welkom bij de Global Dance Chart. Jou Met Jonas Blue en Sam Veld op 20. Rijon 5-3-8. Number 20. I found my ride or die in the shad.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 van Diepen. Op Radio 538. Kans op tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Dit is het Global Dance Chart. Zometeen de hoogste binnenkomer. Eerst Jan Summit. Hij gaat als een raket richting de top. Nu op nummer 17.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 Start op Radio 538 en gast-DJ Julia. En ben je klaar voor de unboxing van de hoogste binnenkomer deze week? Somebody that I used to know. 13 jaar geleden een wereldhit van epische proporties. En nu draait Australische Belg Wouter de Bakker, oftewel Gatché. Rondjes in de beatblender van de gestoorde Fisher en Chris Lake. De hoogste nieuwe op 14. Dit is Somebody in de Global Dance Chart.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 Koud joh dat zo meteen. Eerst razendsnel de top 3 van vorige week. Number 3. Tympak de Koons en David Getta uit brons. 2. Dimitri Mike en Chesto stonden op nummer 2. 1. So en Alok en Bibi nummer 1. De wereld heeft een nieuwe nummer 1 dance hit. Binnen No Time hoor je de spannende ontknoping van de 5-8 Global Dance Chart. Eerste dames van Down Under, Sia en Kylie Minogue. Vorige week nieuw en nu vijf omhoog naar nummer 10. Dit is Dance Alone in de 538 Global Dance Chart. Underground, and I'm just here like, I'm just here like, it's, it's all music, man. They dance to it, they dance to it. All right, all right, all right. I'm safe to the rhythm, most of the time. I'll be out because I make the beats for the underground. Ja, gast-DJ Julia. Mijn naam is Wessel, de Global Dance Start. Rudimental, hoor je op nummer 8. Zometeen Dance Department met Armin. En je hebt de personal trainer van David Guetta te gast. Ja, Morten uit Denemarken. Die uh, was in de sportschool in Los Angeles. En daar kwam die David Guetta tegen. En sindsdien uh, zijn ze bevriend. En samen hebben ze het, uh, het merk Future Rave bedacht. Echt een nieuwe sound. En die zit voornamelijk in de hotmix. Klinkt goed. En wat heb je verder in de show? Echt heel veel vette tracks voor je klaarstaan. Onder andere Sebastian Grosso en Steve Angelo. Hun nieuwste Skip. Natuurlijk Mau P. Beat for the Underground. En David Guetta. Tot zometeen hier vanaf 9 uur op 538. Yo, dankjewel. Succes nog even. Dit is de Kloppeldein Start. Julia Wessel op weg naar de nieuwe nummer 1. Dance in the beat of a new Kiko and Eva Max number 7 There's a place in my heart when it all comes crashing down Anytime I hear your name I'm public. There's a place that I go every time that you're in town it's just me in my mind in my stomach. And it's true it was any Dancecharts Wessel en mijn naam is Julia. We zijn super dicht bij de absolute top. De nummer 1 danser de Waarde. Je staat aan de voet van het podium. Met op 3 de Franse hitmachine's David Ketta en Koens all night long.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 De Belgische broers Dimitri Vegas, Like Mike, samen met Nederlands trots Diesto. En dance duo WMW. Plus de Britse zangeres Dido met z'n zessen. Zijn ze terug op nummer 1 met Thank You, Not So Bad. Number 1. Thank you. Mike, Chesto, Dido, BMW, Thank You Not So Bad, Julia. Uh, ten eerste, ik vond het erg superleuk om een programma samen met je te doen. Ik en, ook, zeker, dank uh, wel. Zou jij alsjeblieft volgende week de insert over hebben? Ja, zeker, Supernaar. met alle liefde. Okay, ik denk dat iedereen daar heel erg uh, blij mee gaat zijn. Hey, uh, ik zit even met een uh, dilemmaatje, ik probeer het heel kort te houden. Ik zit met een klein dilemma. Ik was gisteren kwam ik bij de Japaner, kwam ik wart tegen van BMW... die dus nu wereldwijd op nummer 1 staat met Thank You... Hij vertelde me. Ik zei, hey, uh, uh, de opvolger. Hij zei, nou, die is weer met Chesto. En toen dacht ik, ja, moet ik dat wel delen met Nederland? Want misschien heeft hij me dat wel in vertrouwen verteld. Maar hij heeft niet gezegd van niet verder vertellen. Oeh, moeilijk. Ja, eigenlijk niet, hè. Maar doe maar. Doe maar. Oké, okay. dus de opvolger wordt in the end die hit van Linkin Park. Kijk, nee, die... Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Toch gezegd. <laughs> Shout-out naar onze geweldige global hitmixers Leon Hartel, Marten Niels Verhoek, Karel Dekkers, Nick de Roy, en de Disney DJ. Mijn naam is Julia en zijn naam is Wessel. Super gezellig zo. zo. meteen hier 50 jaar Dance Department met Armin.